Er staan geen files, er wordt op snelheid gecontroleerd 9 Alkmaar-Amstelveen tussen Alkmaar en Heemskerk en het A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Venlo en, Knoop en Vonderen. Tot zover de verkeersinformatie.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 ...duo's dwarsfluit van Ronald Seydens en het jazzorkest van het Concertgebouw. Dit nummer heet Metro Funk. En als nou die metro in Amsterdam in de helft van de snelheid was gebouwd... ...dat ze dit hebben gespeeld, dan was die al lang klaar geweest. Dat klopt. En had minder gekost. Precies. Maar dat is dan even niet zo. Maar Hans, ik moet jou nog even wat anders vertellen. Uh, het heeft het uh, bestuur van de stichting Jazz in Zandvoort behaagd... ...om, uh, om jou uh, tot uh, eregast uh, te benoemen... Meen je nou? Voor de, de komende concerten in de krocht. Nou. Uh, dit is zeer bijzonder, want dit doet het bestuur maar zo gemiddeld één keer in de 30, 35 jaar. Kun je nagaan. Nou dus ik zou er heel voorzichtig op zijn, ik zou het ook koesteren. Dus de, de concerten die we dit seizoen nog gaan doen. En dat zijn er nog heel wat. Dat zijn er een heleboel. En dat worden hele mooie. Ben jij ja, van harte welkom. Nou, dat vind ik fantastisch. En, je kwam even goed. Ik kwam even goed altijd, maar goed. Maar dat ging je betalen. Ja. En dat ga je dan de komende uh, keren, tot het einde van het seizoen, ga je dat niet doen? Nou, dat lijkt me fantastisch. En zeker na afloop, wanneer de bitterballen weer over de tafel rollen, ja. dan, hè? dat is en, toch altijd en fantastisch. En dit is toch ook onze manier om, uh, uh, en dan praat ik even voor mezelf, om je zeer te bedanken voor uh, de kans die je ons geeft om hier te komen vertellen wat we doen. Dat Het heb ik natuurlijk graag gedaan, dat uh, begrijp je. De jazzfestivals waar we bij betrokken zijn geweest, hè, om daar iets over te komen vertellen. En hebben wij kortom over uh, deze media en de geschreven media ook helemaal niets te klagen. Zijn we daar heel erg blij mee. Nogmaals, zeer bedankt. Graag gedaan, graag gedaan, graag gedaan. Luisteraars En dan te bedenken dat we al hier in het tweede uur jazz zitten. Het laatste uur dat ik uh, dit programma mag uh, samenstellen en presenteren. En ik vertelde al na een, een, een hectisch begin in het tweede, tweede stuk. Normaal draai ik deze, deze soort muziek uh, in de loop van het programma wel. Maar Hans, ik vond dit fantastisch. En zeker dat ik ook deze cd van je mee mag nemen. Dat vind ik he helemaal natuurlijk fantastisch. En daar zal ik Nel en Nel daarmee verrassen. En ik hoop dat ze dat ook zal waarderen. Goed, luisteraars, ik heb al gezegd, ik heb uh, geen nieuwe jazz meegenomen, dus recent gekochte jazz door mij, maar ik heb oude stukken uitgekozen. En dan je natuurlijk uh, Tom Hendricks, die hier ook aanwezig is, die, die, die zei het al, Hans is gek van microfibrafoon. Uh, en een van mijn favorieten is natuurlijk Lionel Hampton. Hij heeft schitterende muziek ons nagelaten en uh, sommige muziek was ook verrassend. Zo liet hij rustig. Hij zong zelf ook. Het was vaak niet om aan te horen, maar toch was het wel leuk. Zo ook Grady Tate, een van zijn uh, drummers, die dacht dat hij ook kon zingen. En uh, ik heb hier een stuk uitgekozen. Dat is van Lydon Hampton en de, de, de Jazzman. Nou, hoe heet dat ding? Moet ik het cd'tje weer even pakken. The Golden Man of Jazz, waar hij de drummer van was, die Grady Tate. En hij zingt voor u, voor u Body and Soul. Take all this in because it's going to be a great treat. Let's meet and give a big round of applause, a great big round of applause to Rainy Taylor. My oh. heart is sad and lonely. Oh, yeah. Really? For you I cry for you dear only why haven't you seen it? I'm over you, body and soul I spend my day. And, and wondering why it's me you're wronging. I tell you, I, I, I, I, I. I. Can't believe it. It's hard to conceive it. Then you turn away, romance. Are you pretending? It looks like. You're making, and you know I'm yours for just the taking. I gladly surrender myself to you, body and soul. Woo! <laughs> Guardian Soul uh, luisteraars van uh, gezongen door Creditate, de drummer van de band van Lionel Hampton, The Colderman of Jazz. Fred, jij wil wat gaan vertellen aan de luisteraars. Ja, zon, zee, strand en jazz. Met deze magische woorden opende Hans Zandbergen altijd zijn jazzprogramma. Hij presenteerde dat binnen het jazzteam eens in de zoveel weken op de zondagochtend zoals nu. ...bij ZFM. En vandaag klonken die magische woorden... ...voor het laatst. Het is Hans de laatste uitzending. Na ruim 15 jaar... ...als trouwe steunpilaar... ...in het jazzteam. Hij heeft verklaard... ...dat het mooi is geweest... ...en hij gaat alleen nog voor zichzelf de jazz draaien. Hans van Bergen, ...68 jaar... ...heeft een hele loopbaan bij ZFM achter de rug. Hij zat als secretaris... ...in het bestuur was redactielid... van het verdwenen oudere programma... ZFM Plus... werkte een tijdje mee... als redactielid van het actuele tijdenprogramma... Goedemorgen Zandvoort... en verdiept zich steeds meer... in de wereld van de jazz... toen hij voor het inmiddels oudste programma... van ZFM werd gevraagd. Eerst werd er gedraaid... vanuit de catacomben van de watertoren... waar ook zijn vrouw Nel... vaak assisteerde bij de techniek. Na verhuizing maar hier leerde hij ook de technische kneepjes van het vak. En was Hans ook in staat om volledig zelfstandig te presenteren en te draaien. En dat deed hij op een wijze die we allemaal van hem kennen. Enthousiast en met gevoel voor romantiek. Eigenlijk bracht de politiek Hans bij dit programma. Toen wij samen op een politieke bijeenkomst in uw unicum zaten en ik merkte dat hij bevlogen was als het ging om politieke items en hij VVD'er was en ik van de rode kant aan de linkerkant zat, heb ik hem ook eigenlijk uitgedaagd om zich beschikbaar te stellen als lid van de gemeenteraad. Maar dat trapte hij niet in. Maar we hadden het natuurlijk ook na ettelijke discussies over de jazz. En daar waren we het heel snel eens. Ik hoefde niet lang te onderhandelen om zover te krijgen dat hij ging meedoen. En niet alleen ik, maar ook een andere trouwe steunpilaar van het programma, Tom Hendricks, is daar blij om geweest. Zijn muziekkeus werd bijzonder op prijs gesteld. Nogmaals Hans, je was een ijzersterke steunpilaar in het team. En je zorgde dat als je naar Groningen ging, dat je daar een winkeltje opzocht om je assortiment jazz altijd aan te vullen en ook als er eens een keer een probleem was en er klonk opeens een stilte dan was je als de kippen bij om te zorgen dat toch de jazz in de eter werd geslingerd en dat was natuurlijk een hele belangrijke een zaak om te zorgen dat er niet een half uur of een uur niets te horen was vibrafoon heeft jouw voorkeur gehad en dat liet je altijd klinken niet alleen in je openingstune, Close to You, gezongen door Diana Washington... maar ook de Vibraphonist Lionel Hampton had je voorkeur. Vandaag, luisteraars, klinkt voor het laatst in de Eter de stem van Hans. Hij gaat zijn tijd besteden aan het succesvolle Juttersmuseum... maar hij laat een groot gat achter, dat nodig moet worden opgevuld. Wie een leuke hobby zoekt en verstand heeft van jazz, kan bij mij terecht... Fred Kroonsberg, telefoon 5730866. Er hebben zich al een aantal mensen aangemeld. Maar vooral techneuten, mensen die willen schuiven, zijn van harte welkom. En Hans Zandbergen, die zal vast nog wel eens als gast te beluisteren zijn. Met dank aan Tom Hendricks, die een prachtig artikel van dezelfde strekking van dit verhaal in de Zandvoortse Courant heeft laten plaatsen. Hans Bedankt en alle aanwezigen applaus voor de wijze waarop je je werk hebt verricht. Nou, ik ben hier natuurlijk behoorlijk uh, confuus van. En uh, naar die lovende woorden uh, van uh, jou Fred had ik niet gedacht. Maar uh, ja, leuk, gewoon. Maar ik wil toch, uh, we hebben nog 35 minuten te gaan in het jazzprogramma. En uh, ja, ik zeg altijd, uh, er moet niet veel gesproken worden. Er moet uh, jazz uh, voor de luisteraars ten gehoor worden gebracht. Dus Cor, wat heb jij neergelegd voor de luisteraars? Het, uh, een nummertje, The Good Life. Zet maar op. Dit was dus het nummer Blanco no Samba van het orkest van Lorenzo Tucci. Daar hebben wij nog nooit van gehoord, Cor, maar dat kan wel meer voor als jij uh, muziek meenam, toch? Aangeschoven is luisteraars, ja, het is vandaag een hele drukke bedoeling hier in, het, uh, in het, de studio op het, uh, op het plein hier. En uh, CFM Studio. En ook Pieter Jouwsta, de voorzitter van uh, CFM. Die is aangeschoven. Pieter, ook leuk dat jij even komt. Uh, ja, Vanzelfsprekend uh, ben ik er, Hans. Uh, en ik blijf ook staan voor je. Ik Meen ga hier nou? zitten, zoals die resten, een man of twaalf, zijn die hier in de studio. Maar ik blijf staan voor je. Staan uit eerbied, Hans. Meen je dat nou? Want als je nou zoveel jaren die radio doet. en zo geconcentreerd. dan uh, ga ik ervoor staan. En ik maak een diepe buiging voor je. Dankjewel. Had je niet moeten doen, want ik heb het met plezier gedaan. Eh, eh, ik denk dat een heleboel luisteraars niet weten hoeveel werk eraan vastzit. Want het is lijkt zo makkelijk... plaatje draaien, een plaatje tussendoor en dergelijke... en zo voel vu je dan die uren... en dat doe je al jaren jarenlang. Ik ga niet Fred Kronsberg herhalen... wat je allemaal gedaan hebt. We kunnen het ook lezen in de krant. Maar ik wil de luisteraars wel even zeggen... de voorbereiding voor zo'n programma is ook uren. Uh, ik, ik kan me voorstellen dat je ruim een dag bezig bent... om te bestuderen. Wat ga ik draaien? Uh, en en zo ja, Waarom ga ik dat dan draaien? En wie spelen daarop mee? Kortom, ik denk dat je een dag bezig bent met de voorbereiding voor die uren op zondag. En dat weten luisteraars niet. En als je dat bij elkaar optelt, dan is het erg veel tijd die je in de afgelopen jaren aan besteed hebt aan dit programma. Daar zijn wij als bestuur jou zeer erkentelijk voor. Uh, ik denk dat het belangrijkste is, de luisteraars zijn hier zeer erkentelijk voor. Want het gaat niet om het bestuur, maar het gaat om luisteraars. En als die luisteraars enthousiast reageren van wat een fantastisch programma is dat... ...dan ik denk ik dat je dan met voldoening kan terugkijken op die afgelopen periode. Je bent niet verloren. Je, je bent in Zandvoort, je blijft in Zandvoort en we weten je te vinden... Dus als er iemand ziek of onwel is of wat dan ook. Dan is één telefoontje voldoende. En dan hebben we Hans weer terug in de studio. Laten we dat afspreken. <lacht> en ik heb daarvoor namens het bestuur. En namens alle medewerkers van Zierwem. 75 man. Die zeer dankbaar zijn. Twee uitstekende flussen bij meegenomen. <lacht> en verder zou ik willen zeggen. Niet te veel praten. Veel muziek. Dankjewel Hans. Piet, bedankt voor je... Pieter, bedankt voor je woorden. En... Uh... Ja, ik moet even de flessen aanreiken, maar ik zei het al, we zitten in een muziekprogramma. Dus uh, naar mijn mening is er al te veel gesproken. En zeker over mij, dat is natuurlijk altijd een beetje overdreven. Maar goed. Ja, Pieter, jij zei het heel goed, je doet het voor de luisteraars en maar ook een beetje voor jezelf. Daar doe je het over, want je vindt het gewoon leuk. En ik vind het, het was voor mij altijd een smoesje om weer naar mijn vaste winkel te gaan. Om weer voor 100, 200 euro aan cd's mee te, mee te pikken. en Of te betalen natuurlijk. Ja, nee, okay. pikken niet. Nee, nee, nee. Maar goed, maar ik, uh, je mag het rustig weten. Wij hebben thuis, uh, Draaien Nel en ik, die draaien ontzettend veel jazzmuziek. En vooral romantische jazzmuziek heeft, mijn, heb, heeft onze voorkeur. En uh, dat heb ik altijd in mijn programma's ook laten uh, doorluisteren. Uh, Goed, het is uh, ook als je, als je mensen op straat tegenkomt en die zeggen... Hé hey Hans, dat was weer leuk. Of wat was dat? Of uh, kan je dat nog een keer draaien? En uh, zo ook diverse cd's van mensen gehad. Dus die uh, gewoon wilden dat hun muziek op de, op de radio te beluisteren was. En vaak was dat... Hele leuke, mooie muziek. Zo ook, uh, ik kreeg van de week... Nee, 14 dagen geleden kreeg ik een cd... Aangereikt van mijn oude zeilmaatje... Louis Schuurman. Louis Schuurman van de, van de Zijlclub. We hebben samen nog daar ook in het bestuur gezeten. Maar we hebben ook veel gezeild en lol gemaakt. Louis is een benadigd uh, violist. En hij heeft sinds kort... Nou, sinds kort. Sinds, ja, nou, ik geloof een jaar heeft hij een band. En die heet Lucci. Hey, amis. En uh, ze hebben een cd gemaakt. En uh, hij zegt Hans jij krijgt er een want jij zal hem vast wel draaien in mijn In yes programma. Niet wetende dus dat ik ermee zou stoppen. Maar ik heb hem meegenomen. En luistert nu naar Papalucci hey, hey, Amis met Bossa Nova Dorado. ...opnames samen met het Modern Quartet. Yes ...vanuit New York in 1971... ...maar het was wel de dag voor kerst... Cream sleeves. ...ja, en uh, nu heb ik een probleem... ...want de volgende plaat die ik opgezet heb... ...die doet het niet... ...en dat kan natuurlijk gewoon gebeuren... ...dus nou moet ik eventjes... Uh, ...misschien... ...ja, hij gaat het doen, hij gaat het doen, hij gaat het doen... Luistert u naar uh, een heel oude opname die ik uh, in het begin van mijn jazzprogramma uh, altijd maakte. En die draaide ik altijd speciaal voor mijn vrouw Nel. En dat stukje heet, hoera, u kunt het misschien wel raaien, How Deep is the Ocean, Paul Desmond en Chad Baker. MUZIEK De, de Sint-Jones in Fermi, neem ik afscheid van het laatste programma door mij uh, samengesteld en gepresenteerd op deze prachtige zondagmorgen in oktober Ja, 15 jaar is, niet, is een hele lange tijd, maar kortom, ik heb het met heel veel, heel veel plezier gedaan En uh, ja, voor de luisteraars ook een beetje voor mezelf, wat ik al eerder verteld heb ik zou zeggen, blijf lekker naar onze programma's luisteren vandaag. Want die zijn echt de moeite waard. Alhoewel het best mooi weer is om erop uit te trekken. Maar één ding is zeker. Volgende week op zondag tussen 10 en 12 opnieuw hem Jazz. Tot dan luisteraars. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur. Dit is Rachid Finch met het NOS journaal. In Libië hebben artsen autopsie uitgevoerd op het lichaam van de gedode leider Gaddafi. Het onderzoek duurde de hele nacht en is bedoeld om vast te stellen hoe Gaddafi aan zijn einde is gekomen. De dictator werd donderdag in Sirte gevangen genomen. Nieuwe machthebbers zeggen dat de dictator na zijn arrestatie om het leven kwam... ...tijdens een vuurgevecht tussen strijders en Gaddafi-aanhangers. Maar er zijn ook aanwijzingen dat de dictator is geëxecuteerd. Het is niet duidelijk wanneer de uitslag van het onderzoek bekend wordt gemaakt. In het noordoosten van India is een houten brug ingestort. Daarbij zijn 31 doden gevallen, meer dan 100 mensen gewond geraakt. Op de 30 meter lange brug hadden zich gisteravond ongeveer 150 dorpsbewoners verzameld... ...om te luisteren naar toespraken van lokale leiders... De houten brug was bijna 70 jaar oud. Vorige maand was er in het noordoosten van India een aardbeving. Waarschijnlijk is de brug daardoor verzwakt geraakt. De Italiaanse MotoGP-coureur Marco Simoncelli is bij de Grand Prix van Maleisië om het leven gekomen. Aan het begin van de tweede ronde ging Simoncelli onderuit. Coureurs Colin Edwards en Valentino Rossi konden hem niet meer ontwijken en reden hem aan. Simoncelli verloor zijn helm bij de crash en schoof bewusteloos over het asfalt met zijn gezicht naar beneden. Italiaan werd naar het ziekenhuis gebracht en overleed daar aan zijn verwondingen. Marco Simoncelli is 24 jaar geworden. In de auto- en motorsport waren juist nieuwe discussies gestart over de veiligheid van coureurs... naar aanleiding van de dood van de Britse Indycar-coureur Dan Weldon. Hij overleed tijdens de Grand Prix van Las Vegas in een crash waarbij 15 auto's waren betrokken. De rugbeers van Nieuw-Zeeland zijn de nieuwe wereldkampioen. Het gasland won in de finale in Auckland met 8-7 van Frankrijk